Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Rode Kruis heeft tenten neergezet bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tien tenten zijn er gisteravond uit de grond gestampt. Dat is nodig, zegt het COA, omdat het aanmeldcentrum zo vol zit... dat vluchtelingen regelmatig op stoelen of op de grond moeten slapen. De wachtkamers met stoelen is helemaal gevuld. Onze eigen uh, nachtopvang is gevuld. Onze sporthal ligt helemaal vol. Ja, dan ergens houdt het op en gelukkig uh, komt het Rode Kruis helpen. We zijn blij dat we iets kunnen doen voor deze mensen. En we hopen dat er gewoon uh, uh, politieke keuzes worden gemaakt dat dit niet meer nodig zal zijn. Maar zover is het nog niet. En daar baalt het COA zelf ook wel van. Een tent is natuurlijk een voorziening voor een nacht. En draagt hij niet bij aan een structurele oplossing die noodzakelijk is. Het uh, is dus elke keer een stapje verder de, de trap af, uh, lijkt het wel. Zo voelt het in ieder geval. Uh, nou echt, Dat nou, Zover komen dat het Rode Kruis tenten moet gaan bouwen, voelt voor ons wel heel slecht. Mensen die voor het eerst proberen om een huis te kopen, zien het allemaal nog steeds somber in, staat in de Telegraaf. Volgens een onderzoek van een hypotheekadviesbureau zijn starters hartstikke pessimistisch over hun kansen. De helft geeft het kabinet daarvan de schuld, maar 11% denkt dat ze komend jaar een huis kunnen kopen. E-sigaretten worden steeds populairder en niet alleen als alternatief voor de gewone sigaret. Volgens longartsen is het inmiddels een verslaving op zichzelf, waar jongeren steeds vaker aan beginnen. Dat is zorgelijk, omdat nog niet duidelijk is hoe schadelijk die dingen nou zijn... vertelt deze longarts aan tafel bij OP1. Er komen wel van veel van die producten steeds meer nieuwe onderzoeken binnen... die laten zien dat het in ieder geval voor de korte termijn schadelijk is. Schadelijk voor de luchtwegen, schadelijk voor het slijmvlies. En voor de lange termijn hebben we eigenlijk nog een heleboel informatie niet. En de ex van Britney Spears mag de komende drie jaar niet bij haar in de buurt komen. Jason Alexander heeft een straatverbod gekregen van de rechter, en dat krijgt hij niet voor niets. Vorige week probeerde Jason het huwelijk van Britney te crashen. Hij ging langs op de locatie en livestreamde dat via Insta. Hey, is Britney at, bro? I'm Jason Alexander, first husband. Oh, I'm here to crash the wedding, bro. So here's inside scoop, guys, at the bullshit wedding. Jason Alexander. Ja, Jason Alexander ontkende dat hij in de buurt van Britney of de bruiloft was geweest. Maar na het zien van die livestream geloofde de rechter daar dus niets meer van. En het weer nog. Vanochtend is het nog een beetje mistig en best fris. Daarna wordt het weer een prima dagje. Af en toe wolken, maar vooral veel zon. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat het bij elkaar zo'n 30 kilometer file. De meeste files leveren amper 5 minuten vertraging op. Bijna 10 minuten extra reistijd voor de A7 Heerenveen richting Hoorn... tussen Brezandijk en Den Oever. En een kwartier tot 20 minuten voor de A9 op maar Amstelveen... tussen de knopen de Beverwijk en Rottepolderplein. Tot zover de verkeersinformatie.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 Jij jij bedronken na twee biertjes sinds je haar hebt ontmoet. Ach man, ik ben het niet verleerd, het zit nog steeds in mijn bloed. En ik heb trouwens gehoord dat die blonde er weer. Je bedoelt die ene die je laatst ging volgen op de gram. Ja die, laat zien. Hoe oh, oh die shit, ouwe, dat is de mist niet. Maar goed, ik zie je binnenplicht. Het goed, dan raak ik vast binnen Kijk ons na, nou. we zijn er terug? We lopen. Ja, Nu snap ik waarom zij is afgeklapt. Kijk ons na, we zijn weer terug bij jou. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander, want tussen ons is er niets veranderd. Hey.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 What's the matter?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 quest que Je sais pourquoi on m'appelle mademoiselle pas, mooselle, pas, chance. pas chance Tu m'as promis Tu m'as promis Tu m'as promis Tu m'as promis. Promis. Promis. Promis. promis Tu es foutu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 I'm screaming at a god I don't know if I believe in, 'cause I don't know what else I can do.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Siebert van Liende en zijn zakenpartners worden door het Openbaar Ministerie nu ook verdacht van witwassen, meldt NRC. Eerder werden ze al verdacht van oplichting en verduistering. Ze verdienden miljoenen met de verkoop van mondkapjes, onder meer aan het ministerie. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben asielzoekers vannacht in tenten geslapen. Het Rode Kruis had genoeg tenten neergezet om 40 mensen in op te vangen, omdat er geen bedden en stoelen meer waren om op te slapen. Zo'n 200 Hollywoodsterren roepen in een open brief op tot verantwoord vuurwapengebruik in films. Aanleiding zijn recente schietdrama's in de Verenigde Staten. Ze willen bijvoorbeeld dat er minder scènes komen waarin kinderen wapens gebruiken. Het weer vandaag veel zon en het wordt 20 tot 24 graden. ZFM met een hoofdletter Z. Van zon, zee, zandvoort en zomerits.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 Pain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 2 Mooi. No.